Julian Assange probeerde bij de verkiezingen een zetel te bemachtigen in de Australische Senaat, maar dat is hem niet gelukt. Zijn Wikileaks-partij haalde onvoldoende stemmen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vanochtend overleg gevoerd met de Amerikaanse minister Kerry. Minister Timmermans heeft na afloop van het overleg in veel nieuws gezegd dat Europa het over de kwestie Syrië op veel punten eens is met de Verenigde Staten. Kerry heeft er volgens Timmermans begrip voor dat de Europese landen het rapport willen afwachten van de VN-inspecteurs over Syrië.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 De vraag naar het gratis droomboek is groter dan verwacht, zegt de Rijksvoordigingsdienst. Boekhandels moeten nee verkopen omdat hun voorraad droomboeken op is. Bijdrukken is niet nodig, omdat er volgens de RVD een miljoen exemplaren beschikbaar zijn. Volgende week worden veel boekhandels weer bevoorraad. Het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten is het bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. Vanavond is het overal bewolkt waaruit de komende nacht gaat regenen. Morgen vooral in het oosten veel regen bij maximaal, maximaal 19 graden. Dit was het en een wish-verhaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij Eindhoven viel op de A2 richting Den Bos tussen Knoppen de Hoogte en Best 6 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Bij Amsterdam Slotenvaart staat 2 kilometer file nog. Maar de weg is weer vrij. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knopendel en Gorkum, 12 kilometer. Geeft veel vertraging, komt allemaal door werkzaamheden... bij Gorkum op de A27 richting Breda, die nog het hele weekend duren. Verkeer vanuit Nijmegen naar het westen... rijdt het beste om via Den Bosch of via Utrecht... A20, Gouda, Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en de afrit centrum 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Geeft ook ongeveer een half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A28 bij Hogeveen. In de richting van Zwolle staat tussen Hogeveen en Zuidwolde... 5 kilometer file door werkzaamheden. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Boksmeer. Ook werkzaamheden. Er staat 3 kilometer.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 Hans Schmidt Vanuit het Grand Café van uh, Theater de la Mar in Amsterdam... zitten wij hier tot half vijf. Uh, dit half uur te gast, um, Ellen ten Domme, uh, die zit hier inmiddels al aan tafel uh, met één arm in het gips. Uh, leg ja. even uit, want uh, je, je hoort uh, in, de, in de nok van kareten te zweven... maar dat zit niet gebeuren nou, in dat je wel hoor, dat gaat Siegers? toch gebeuren. Ja. Ja. Ja. ja. Wat is er gebeurd? <laughs> nou, dit was gewoon een ongelukje in de badkamer. Dus het klinkt heel suf. Het maar... alsof je <laughs> van een trapje laser. Ja, gelukkig was de première net geweest. En, uh, maar uh, de show gaat gewoon door, hoor. Show kan ja, ja, ik kan zo. zingen, dansen, zelfs nog een beetje gitaar spelen, een beetje ja. viool. Ja. Kun, je, kun, je, kun je ook nog piano spelen straks bij mm, ons? Nou dat, dat in mijn, mijn eentje minder. is dat wat minder. Piano ja, kan het is slechts de linkerhand. Dat kan nog wel, maar verder uh, niet. Dat is een beetje een verkeerde hand. Ik doe het in de show Quatremains. Quatremains, oké. Okay. Goed. Uh, in ieder geval, het gesprek gaat wel, want je stem, naar het je het helemaal niet zijn, Nee. Dat uh, straks ook de VO214 van uh, Marike Hebink. Die heeft iets leuks uitgekozen. Uh, maar eerst even uh, Leeuwarden, want daar hadden we het eerder ook al over in het nieuwsoverzicht. Dat wordt dus de culturele hoofdstad van 2018. Uh, aan de telefoon Klaas Dijkstra. Hij is namens de organisatie verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Dus uh, nou, waarschijnlijk wakker geworden met een kater na te veel champagne, of niet? Nou. Een ja? En uh, we voelen hem uh, nog wel, maar dat doet er niet toe. We hebben de titel en dat is het allerbelangrijkste. Ja, we hebben de titel. Het is zo mooi. Culturele hoofdstad van Europa. Prachtig. Ja. Nou, ja, ik las overigens wel vanmorgen een berichtje in de, in de, in de Volkskrant. Dat uh, de culturele hoofdstad van dit jaar, Marseille, die, die hebben ontzettend last van criminaliteit. Weet je wel wat je je op de hals haalt? Ja, maar dat hebben we toch in Leeuwarden niet? Nee, dat is waar. Dat is, dat is Marseille. Maar de andere kant van het verhaal is, en dat weten heel veel mensen niet... Marseille heeft vorig jaar aangegeven 5 miljoen bezoekers uh, te verwachten... en dat hebben ze ja. in juni hebben ze dat bijgesteld, tot 10 miljoen bezoekers. Dus dat geeft wel even aan wat de impact is van een uh, titel culturele hoofdstad. Ja, ja, maar reken je nou niet al rijk, hè? want het moet allemaal wel nog gebeuren. Wat gaan jullie eigenlijk doen in 2018? Nou, uh, de, de, de, uh, de, de, dat is niet alleen het jaar 2018. In de opmaat van 2018 gaat er natuurlijk ook heel veel gebeuren. Ja. Maar zeker even kijkend naar het jaar 2018. We hebben rond de 40 grote cultuurprojecten. waarvan tien de uh, omvang hebben van een, uh, ja, laat ik het nog heel populair zeggen, een Elfstedentocht. Ja, ja. Dus dat zijn echt grote cultuurprogramma's waar mm -hmm. we ook verwachten dat daar heel veel mensen op af zullen komen. En uh, ja, dat zijn allemaal programma's die te maken hebben met, uh, met onze urgenties. We, in het noorden hebben we bijvoorbeeld te maken met uh, krimpregio's. We hebben te maken met uh, in, in Leeuwarden in een aantal wijken met een uh, behoorlijke armoedeproblematiek. We hebben te maken met het feit ja, het dat bedrijven zitten, de regio vertrekken. Ja. En die cultuurprogramma's die staan in het teken om dit soort problemen op te lossen met cultuur als, uh, als aanjager, als motor. Denken jullie als, als onderorganiserend comité dat de jury daar ook gevoelig voor was? Voor, voor dat soort elementen? Want we, we weten nog niet precies, het juryrapport komt pas eind september. Maar heeft dat een rol gespeeld? Ja, dan, moet, dan is het goed om even na te gaan wat is essentie van een culturele hoofdstad. Heel veel mensen weten dat ook niet. De Europese Unie heeft deze competitie ooit in het leven geroepen. En daarom hebben ze gezegd van de stad die mij doet moet urgenties hebben. En probeer die urgenties op te lossen met cultuur als een motor om um, um, um die processen aan te pakken op een dusdanige manier dat de rest van Europa daar ook iets mee uh, aan heeft. En wat we nu zien is uh, dat uh, de jury gekozen heeft inderdaad voor de stad... Uh, waar die, uh, die urgentie, die problemen het uh, meest nadrukkelijk benoemd zijn. Ja, ja, ja. En, en uh, uh, is er ook aandacht voor dingen als, als folklore... Uh, of, of, of uh, dingen als opera en theater, of is het echt heel breed cultureel? Het is heel breed en als je kijkt naar, uh, naar onze pit, dan is dat ook heel breed aangelopen. Want uh, wij, zoeken, wij zijn niet alleen geïnteresseerd in cultuur met de halve letter C... maar ook uh, heel nadrukkelijk met de kleine C. Ja. En we proberen daar ook de hele provincie en het liefst ook heel Nederland bij te betrekken. Ja, nou, nou is straks uh, hier in uh, Opium uh, Hubert-Jan Henkette de, de, de architect van het uh, Fries Museum, uh, die is hier te gast. Ja. Da hebben jullie daar ook al een rol voor, voor dat museum? Ja, het Fries Museum speelt daar een rol in en... Uh, ja. Er zijn ook andere cultuurinstellingen in Leeuwarden, maar ook in de regio... en zelfs buiten de provincie, die we betrokken hebben bij programma's rondom het Bidboek. Ja, maar in 2018 wordt dat museum ook uitgebreid in de activiteiten meegenomen natuurlijk. Absoluut. We ja. spelen ja. daar een uh, belangrijke rol in. Ja, zeg, uh, uh, ja je zei al, uh, Marseille heeft de... de, de... Uh, ratings bijgesteld. Die, die verwachten ja. meer dan 5 miljoen bezoekers. Even uh, We nemen dit op en dat gaan we in uh, eind 2018 gaan we dat afspelen. Hoeveel bezoekers uh, gaan we krijgen in uh, Leeuwarden, Klaas Dijkstra, nou, in 2018? Ik, ik denk dat wij, uh, uh, en dat is ook onze prognose, zo rond 3 miljoen bezoekers. Dus dat betekent 50.000, 60 60.000 mensen per week uh, die de stad en de regio komen bezoeken. 3 miljoen. En dat is voor ons al een heel belangrijk getal. Want het zou een enorme economische impuls zijn... Uh, wekelijks. En daar dat, dat krijg je ook mee te maken in de opmaat. Want iedereen is natuurlijk nieuwsgierig geworden van Leeuwarden daar in het Hoge Noorden. Hoe, ja. hoe is het mogelijk dat zij die titel hebben gewonnen? Dus in de opmaat naar 2018 verwachten we natuurlijk ook dat heel veel bezoekers en toeristen onze, onze stad en onze regio komen bezoeken. Ja, ik wens je alvast heel veel succes met de voorbereidingen. En uh, uh, nou, bij deze alvast een heel mooi nieuwjaar. 2018. Fantastisch, dankjewel. Klaas Dijkstra, dankjewel. Van de organisatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad. We gaan naar de live muziek Einstein Barbie met Cool Like That, de nieuwe ja, single. Leuk. The sound of the rocks in my glass in the way i sunglasses jazz like champagne in the morning sun like a movie scene with mr Bart. like the sound of my heart beating fast in the way i slip from my dress, like freezing baby please you're teasing with that ease you're easing in the breeze you're sweet like honeybee. My frozen kiss, me. Mm, I lick your lips Like chocolate, vanilla, making me chill or Doing me like this, like freezing, baby, please You're teasing with that ease You're easing in the breeze You're sweet like honeybees Just Like that Like what? Like that Like that Vanilla, We mint, piment, chilla, ice-cold kisses full of misses. Y'all are the pajamas, the beachy, bahamas, and the Baby, baby, En Stijn, Barbie met uh, Cool Like That, Henry van den Berg op de drums, Aljo Leiddekkers op de gitaar, Ivo Schout op de bas, uh, Steven de Mundek op piano, Michelle Koertens, cellist, en die zingt ook, hè, en Stella Bergsma, die zingt ook. En die zit hier nu in de tafel. Stella, fijn dat je er bent. Ja, Fijn dat jullie er ik... zijn. Ja, ik vind het ook heel erg leuk om hier te zijn. Ja, dat ja. wordt ook meteen gefilmd, zie ik nu. Wie is die? Ja, dit is onze vaste cameraman. Oh, en camera -man. Manager van Algemene Zaken. En uh, ja. ja, president van Nederland. Het staat binnenkort op de site, denk ik zomaar. <lacht> uh, even, want ik, ik hoorde dat het Cool Like That, dat, dat, dat daar, daar zit een uh, dat hele verhaal. Dat, dat, dat dus, hele verhaal. Het verhaal. hele verhaal weer vertellen? Het nou, het zet. hele verhaal is dat mijn moeder, die zit achter jou. En dat is die vrouw die ook aan het fotograferen ja. was. en die net eindelijk zei, die uh, <lacht> wat niet... Wat heel ongepast was, mama. Uh, die heeft een one-night stand gehad met Sean Connery. En daar heb ik een liedje over gemaakt. Ja. Ja, dat is het hele verhaal. Eigenlijk. Jij bent niet het resultaat. Nee, het is zo jammer, hè. Ja. Ja. Ik lijk te veel op mijn vader. Ik heb, ja, je kan het blijven hopen, maar het is niet waar. Het is niet waar. Wat het is wel een mooi gegeven. Ja. Heb je moeten nog meer van dat soort verhalen? Waar ook <lacht> nieuwe nummers aan, uh, aan. Ik weet niet of ik ze allemaal kan openbaren. Nee. nee. Deze was een eigen eigenlijk. En zo is Deze genoeg en lang? Ja, op, ik zou niet genoeg. uit de school klappen verder. Ja, ja. Uh, je, je, bent wel, je, je hebt wel een uh, dichtbundel heb je, heb je uitgegeven. Ja. Je gaat ook nog een roman schrijven. Ja, dat ben ik aan het doen. Is dit, betekent dat dat de band een, een soort tussenstation is op weg naar een grotere hoogte? Of, uh? Nee, met de band gaan we helemaal een grote hoogte bereiken natuurlijk. Ja? Ja. Dat is het. Ja, de maan. <lacht> Tot de maan en weer terug. Tot de maan en weer terug. Ja. En je kan toch niet terug van de maan? Ja. Waarom niet? Of was ja. het? Mars, Mars. Mars, Mars, ja. Mars, ja. Mars, dat haal je niet. Dan, nee. dan ben je te oud. Dan moet je daar blijven. Ja, dan ja. ben ik te oud, ja. ja. Nee, ah. maar dat gaat niet. Een EP, maar een echt album is, is, is onderweg. Een EP is onderweg. Ja, dat uh, zijn, uh, zijn we nu aan het voorbereiden, zeg maar. Maar we zoeken nog een klein beetje funding. Funding. En dan heb je, je wat... voor de kunst en dat soort uh, sites, heb je crowdfunding. Ja. Hoe pakken ja. jullie het aan? Weet ik nog niet. Daar je, heb je nog geen nee, idee Nee, en over? ik vind dat ook zo, een heel, heel erg saai onderwerp om af te praten. Ja, en, en, en, en heb jij wel eens iets met crowdfunding gedaan? Met nee, met, met, met? nee, nee. nee. Niet? nee. Ge niet nodig geweest. Niet nodig <lacht> geweest. Ja. Maar of gelukkig, ik bedoel... Ik, ik, ik weet veel mensen die daar gebruik van maken. Ja. En uh, het is een goed initiatief, ja. ja. ja waar iedereen iets aan heeft. Maar uh, stel dus, uh... hebben we er niet over praten. Nee, ik, ik vind geld echt heel saai. Waar, waar wil je wel dat over praten? Het. Wat vind je een veel leuker onderwerp? Seks? Nee, uh, Sex? nee uh, maakt me niet uit. Maar geld vind ik echt gewoon... Nou, geen, uh, die, die gedichtenbundel, die, die is er uit. Uh, ja, een roman over seks, dood en liefde ja. staat, staat hier. Ja. Weet je al en iets meer? Iets meer wat er, nee. wanneer, is er al een uitgever? Ja. En nou, er zijn er een aantal die waar ik nog tussen moet kiezen. Oh, dat is luxe? Er is er een aantal. Moet je ja, zeggen. er is ja. een aantal. Ja, ik ben, ben, je bent heel erg op de taal, hè? Ja, ja. Ik, uh, ja ik hou van taal. Ja. Als ik ermee kon trouwen, zou ik het doen. <laughs> Straks nog een nummer? Ja. Fijn. Dankjewel, Deine. Stella. En waar kunnen we jullie uh, op korte termijn zien? Ook dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Maar je kan altijd naar de website uh, www.einsteinbarbie.com Ja, ik weet wat. wel, volgende week ben je op het uh, grijthoekfestival ja, in Wommels. In Wommels! <laughs> dat is ook Friesland. Daar is, is koud, denk ja, ik. Dat is een Noordpool. Niet, geen idee. <laughs> dat is, dat is dichterbij dan de maan in ieder geval. Ja. Dank je wel. Uh, Jij ja, ook bedankt. Uh, ja, nou goed, straks nog een keer dus. En en ook. Ja, en, ja, en Voor tegenover LNO. me zitten. Ja, Goed, uh, eventjes een geluidje. Dat we zeggen, Dit is open. Precies, ga ik er met, uh, met Ellen praten. Ja, Ellen zoals gezegd, uh, uh, zit met, met één arm in het gips. Maar ja. dat is eigenlijk van veel, veel minder belang uh, dan het feit dat je in Carré staat op het ogenblik. Ja. Met de uh, uh, Sixtiletto 2, ja. er was al Sixtiletto 1. Wat was er vorige keer toen je in Carré stond, waar ben je toen niet aan toegekomen dat je dacht, dat moet nu? Uh... Jeetje, nou eigenlijk is, is alles anders. Het, het, het repertoire, de band, de dansers, de acrobaten. Het is eigenlijk gewoon allemaal nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Behalve ik. Um, uh, en in, in die zin is het concept gewoon hetzelfde. Je ziet gewoon een soort een wervelende videoclip die aan je voorbij trekt. Uh, met allemaal mensen die iets kunnen, waarvoor, waarvoor ze hun hele leven hebben geoefend. Bijvoorbeeld een zekersartiest die. die die oefent de hele dag voor die 1 in 5 minuten. En plakt dat allemaal aan elkaar. En je hebt een geweldige avond. Heb, heb jij die uh, circusartiest ook zelf uitgekozen? Of, uh, dat, dat je, nee, nee, dat was, dat dat was nou het enige leuk. waar ik me niet zo heel erg mee bemoeid heb. Dat is echt de taak van uh, de producent geweest. Stardust, Henk en Monika. Die um, al 30 die, uh, jaar ervaring hebben met natuurlijk het het uh, ja, het circus. Natuurlijk Ja, de En uh, zij halen altijd hele bijzondere acts. Ze gaan elk jaar naar... Allerlei festivals, Monaco en zo. Dan zoeken ze de beste acts uit. Dus dat, dat vertrouw ik hen wel toe. Uh, mijn taak was om uh, na te denken over de muzikale invulling. En uh, ja. Um, en dat te laten passen bij de acts. Uh, en daar, dat is een heel afwisselend geheel geworden. Mede door de wereldband die er ook meespeelt. En die zijn zo veelzijdig. Um, dat, dat het gaat van Mozart tot uh, Beyoncé. Mm -hmm. uh, en dat sluit natuurlijk mooi aan bij, bij jouw muzikale voorkeur... want die gaat geloof ik ook van, van, van links naar rechts uh, terug, <laughs> toch? Nou ja, ik, ik ben zelf eigenlijk een soort singer-songwriter... Mm. maar ik, ik, ik hou ook van uh, het visuele aspect... Dus dat maakt het dan weer interessant. En al die klemmerdames uh, zoals Madonna, Rihanna en zo, daar, daar gebruiken we ook dingen van. Ja, Material uh, World bijvoorbeeld uh, komt voorbij. Ja, Material Girl van Madonna. Uh, ja, ja uh, nog in, in de Material World. <laughs> ja. Uh, Material Girl, ja. ja, komt ook voorbij. Dat past natuurlijk goed bij de Zeven Zonden, wat het, het thema is van deze show. De Zeven Zonden? Ja. Vertel. Nou, dat weet jij toch wel. de gewoon de zeven hoofdzonden? De zeven hoofdzonden, modellen, ja. Modellen. Die, uh, dus, uh, hebzucht, uh, lust, ijdelheid, wraak, uh, hoogmoed. Um, hoogmoed nou, en dingen. dan die val in de badkamer. Dat is toch? Was het een <laughs> ja. val trouwens? Of was het gewoon ja, het een... Was, een, was een stomme val. En ik, ik kwam gewoon met mijn arm van boven zo terecht op de badrand. Bam. En hij is gewoon keurig in het midden gebroken. Het is een nette breuk. Een nette breuk. Ja. Ja. Ja. Ik had niet verwacht, en ik ging voor de zekerheid even langs het ziekenhuis. Want ik dacht van ja, ik moet wel aan die arm uh, uit de nok komen vanavond. Ik zei, kan, wil je wat, uh, heb je wat spijnstillers uh, of zo? Of, zei ze zei nou we gaan wel een fotootje maken. En toen kwamen ze terug met slecht nieuws. Het moet toch in het gips. <laughs> ja. En toen heb jij uh, Henk van der Meijden moeten bellen. Toen heb ik hem moeten bellen. Ik zei van nou, maar, we waren allebei zoiets van nou, we gaan gewoon door. En... Uh, we gaan kijken hoe het gaat. En het ging hartstikke goed gisteren. Ik bedoel, zingen en dansen zelfs gaat nog goed. En, um, er kan maar één ding niet. Dat is aan deze arm de lucht in. Je hebt nog een arm. Daarom. Ja, maar dat heb ik gisteren ook nog niet gedaan. Want ik moet even wennen aan het apparaat. Uh, maar dat gaan we, we gaan binnenkort oefenen met... Uh, de luchtacrobaten, wat we kunnen doen. Ja, nou lijkt het me, ja, ik heb hoogtevrees, maar je hebt helemaal geen hoogtevrees. Je hebt er nergens last van? Dus nou, dat je omhoog moet, ik, heb, ik weet wel, je kreeg, moet nooit naar beneden kijken. Dat is de, ik de wijze kijk om me heen, alsof, dat, alsof, alsof het zo hoort. Ja, ja. maar uh, uh, dan moet je dus nu trainen met die andere arm? Of ga je zeggen, van nou, we passen het programma aan, we doen dat niet? Nee hoor, het is, is vrijwel niets veranderd. Dus uh, mensen hoeven helemaal niet bang te zijn dat het uh, minder leuk is. Het is eigenlijk nog spannender. Hm. Was jij bang uh, dat je misschien niet zou kunnen optreden? Dat het niet door kon gaan? Nee, daar was ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Hm. Ik vond het wel jammer, want ik kan nu niet op mijn handen lopen... en flikflaks doen, dat gaat gewoon niet. Ja. Maar de rest kan allemaal wel. Ja, dus dat, ja, is, dat ja. is heel veel. Uh, Stanley Burleson die heeft de regie gedaan. Wat, wat, wat, wat is het theatrale element of het verhaal-element wat erin zit? Zit er een verhaal in? Nee, er zit uh, in die zin geen verhaal in. Het is wat betreft meer een rockconcert. Uh, uh, een soort, ja... Um, er zijn thema's die voorbij komen. Maar dat zijn eigenlijk ook losse blokjes. Dus dan heb je een blokje... Uh, ja, wraakzucht... Ik kom bijvoorbeeld op in een jurk. En dan komt er een andere dame in precies dezelfde jurk in het goud op. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat kan dus die niet. moet afgemaakt worden. En um, nou, dat is bijvoorbeeld één blokje. En dan heb je <laughs> een blokje ijdelheid. Dan zit ik op een soort troon van allemaal narcissen. Ik heb een enorme cape van narcissen. Nou goed, de dansers hebben allemaal spiegels op hun hoofd. Zodat ik mezelf ten alle tijde kan bekijken. Um, ja... Dat Zo soort dingen. We, we hebben wat reacties opgenomen van uh, bezoekers... die uh, na afloop uh, voor de microfoon van, uh, van ons uh, verschenen. Laten we even luisteren. Waanzinnig. De kostuums, de dans, uh, klassiek, pop. Uh, ja, ja, echt waanzinnig gewoon. Ja, geweldig. Ja, gewoon een hele mooie show is het. Ik vond de enige voorstelling. Heel leuk, afwisselend. Acrobatiek, zang, uh, jong nou, alles. Muziek, dans is alles. En heel veel energie. Ik vind het ongelooflijk hoe, hoe, uh, hoe lenig iedereen is. En uh, gaat maar door, een soort machine en die kostuums. Ik vond de kostuums ook heel, heel erg mooi. Heel goed, maar soms wel een beetje te lang duren. En we vonden wel echt veel verschil zitten in de kwaliteit van de ex. Uh, Spektakel, vakmanschap, uh, geweldig mens. Man. Die gewoon doet waar ze zin in heeft volgens mij. En dat zie je eraan af. Ja, dat zie je eraan af. Leuk om te horen, toch, de reacties? Ja. Zijn er nog dingen die, waarvan je zegt, daar wil ik nog even op reageren? Oh, nou, deze show in Carré is iets langer dan die straks zal zijn uh, op tournee. Want dan moeten we... Uh, dan moeten iedereen op tijd de bus in, zeg maar. Dus, de, dus als je... En we hebben er ook al heel veel uitgehaald. Want we hadden gewoon veel te veel materiaal. Dat is eigenlijk een luxe. Dus uh, we gaan nog het een en ander aanpassen. Maar het goed, het is voor de mensen in het land. Want we gaan nu één maand Carré doen. Mm -hmm. En daarna gaan we op tournee. Um, dus misschien zal die, die show ietsje aangepast worden. Ja. ja. Ik vroeg mij nog af... je hebt met, met Sven Radke uh, onder andere op de parade gestaan. Is, is dit, dit concept leent zich natuurlijk ook heel erg goed voor jullie beiden. Nee? Niet? Nee. nee, dat was een eenmalig, eenmalig. Uh, grapje. Een ja, uh, grapje, dat is hartstikke goed. Uh, uh, nee. Nee. Nee, ik doe, okay. ik doe mijn eigen shows. En uh, uh, dat... Dat vind ik, ja... Ik denk, ik heb eerder zin om het tegenovergestelde te gaan doen. Wat is het tegenovergestelde? Een, een, een uh, soort solo cabaret show. Ja? Gaat het daarvan met komen? Een, met een nulpoespas of zo. Nou, ik ben er nog over aan het nadenken. Maar dan heb ik het over 2015. Maar daar moet ik nu al over nadenken ja, natuurlijk. Verder, ja. verder. He. Het gaat maar verder. Ja. Ja, zou ik nog even melden dat er, er is ook een prijsvraag uh, aan, uh, uh, uh, verbonden aan het... Ja, je ziet nu echt nu met vraagtekens te kijken. Nee, op onze site kunnen mensen uh, maken kan, mensen kans op, op kaartjes... voor het uh, optreden van aanstaande dinsdag in Carré. Dus uh, opium.avo.nl kunt u zomaar dinsdagavond bij Elenderdam in Carré zitten. Meld ik nog dat uh, je daar bent uh, tot en met zondag 29 september. Daarna tournee langs de Nederlandse Theaters tot half januari. Uh, ja, dat is het. En vanavond een reportage met Ellen in uh, Opiumtelevisie op Nederland 2 om half elf. Dank je wel. En wat is de vraag? Ja, wat is de vraag? Dat weet ik eigenlijk niet. Anders verzin ik er wel één. Nee, die zal wel op de site vinden zijn. Wat? Wat? Ja, moet je op de site kijken. Je mag zelf niet oh, meedoen okay. trouwens. Ja. Opium.haven.nl. Verder, Jammer. verder. Muziek van Ellen. Ik sta tot Anneliese in de sneeuw. Ik kan niet lopen, hoe ver moet ik nog? Geen. Een soort dat ik schreeuw wanneer ik schreeuw Maar desalniettemin niet te min Schreeuw ik soms toch ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wie weet of ik de goede kant op ga Dat lijkt ook niet zo heel veel uit te maken Ik zie alleen maar wit waar ik ook sta Uit krast een kraai, ik hoor de takken kraken oh, ha, ha. We moeten ook verder, helaas, verder, verder van het album Het regende zon van Ellen Tindamme. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Marieke Hebink, actrice bij Toneelgroep Amsterdam. Momenteel te zien als Mary Tyrone, de aan morfine verslaafde moeder en echtgenote... uit Lange Dagreis naar de Nacht, een stuk van Eugene O'Neill. Over een familie waarvan de vier leden geen middel onbenut laten... om ons te laten zien hoe ze elkaar haten en lief hebben. En dat is maar al te herkenbaar. Het is zoals een familie is, als je denkt, oh ja, ik ga er weer een avond naartoe... en dat je denkt aan het eind, ik doe het nooit meer. En de volgende keer doe je het gewoon weer. Dat is ook wat je meemaakt als publiek. En dat is nogal troostend vaak. Samen met Gijs Schotten van haar Schat, Ramsey Nasser en Roland Fernoud... is Marieke nog tot half december te zien met Lange Dag Reis. Maandag bijvoorbeeld in Groningen, woensdag in Tilburg, donderdag in Maastricht. Volgende week zondag, dan speelt ze even niet. Dan is namelijk het theatergala... waarop de winnaars van de grote toneelprijzen bekend worden gemaakt. Marieke Hebink is genomineerd voor een Theodore. De hoogste onderscheiding voor een vrouwelijke dragende rol voor haar rol in persona van Ingmar Bergman. Maar gelukkig is de uitreiking nog ver weg. Ah, ik moet nog bedenken wat ik aan moet. Dat is een groot probleem, Hans, dat kan ik je zeggen. En verder is het natuurlijk een uh, vreemde situatie... dat ik samen met... of het zijn drie collega's die zijn genomineerd. Carina, Halina en ik. En bovendien zitten Carina en ik ook nog eens samen in een stuk... en zijn we een soort twee-eenheid. Dus het is eigenlijk, als je erover nadenkt, een absurde situatie. Ik heb hem al een keer gehad... Maar ik zou hem heel graag nog een keer krijgen. Halina Rijn en Carina Smulders zijn de andere genomineerden voor de Theodor. Opium zendt de uitreiking live uit zondag 15 september op Radio 1 tussen 9 en 10. Tot slot, wat heeft Marieke Hebink uitgekozen voor de virtuele vitrine? Een foto, een publiciteitsfoto die niet is gebruikt van twintig jaar geleden... voor mijn eerste productie bij Toneelgroep Amsterdam... toen ik eigenlijk nog bij de Trust zat. Een, uh, een collectief eigenlijk van een toneelschoolklas onder leiding van Theu Boermans... die na, nu artistiek leider van het Nationaal Toneel is. Het is een foto gemaakt door Anneleen Lauwers. Zij heeft er ook de zilveren camera voor gewonnen in de tijd... waarin... De, het hoofd, mijn blik, totaal afstandelijk is... omdat ik denk, ik moet weg, ik moet weg, ik moet nog iets anders doen. En er is een uh, tekst in de foto, de, de, de, de tekst uh, luidt, love me. Dus die eigenlijk heel erg vraagt van, alsjeblieft, alsjeblieft, kom bij mij. Nou, die dubbelheid die zit heel erg uh, in die foto. En uh, is een, ja, dat hangt een groot verhaal aan over keuzes die je maakt uh, in je leven. Dat was Marieke Hebink in de virtuele vitrine Opium.avor.nl Dat is de site waarop u het filmpje kunt zien waarop ze die foto laat zien. De foto met die twee gezichten dus. En die voorstelling die is dus voorlopig ook nog te zien. Lange dag naar de nacht. Um, straks Gijsbert Kamer met een drietal nieuwe cd's. Maar eerst even het nieuws van half vier. Ja. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 In een mongroep van zorginstelling Kordaan in Amsterdam... heeft een vrijwilliger een jaar geleden... twee ernstig, meervoudig gehandicapte vrouwen onzedelijk betast. De mannelijke vrijwilliger heeft dit zelf gemeld bij de leiding. Tegen de man loopt nu een rechtszaak. En de vraag naar het gratis droomboek is groter dan verwacht, zegt de RVD. Boekhandels moeten nee verkopen omdat hun voorraad droomboeken op is. Bijdruk is niet nodig omdat er nog een miljoen exemplaren beschikbaar zijn. De komende week worden veel boekhandels weer bevoorraad. Dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANBB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Den Bos. Daar staat tussen Knopendijl en Best, 5 kilometer. Een stuk langer is de fiets op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar staat tussen Knopendijl en, en Gorkem 9 kilometer. Verkeer vanuit Arnhem of Nijmegen onderweg naar Rotterdam kan het beste bij Knopendijl, de Borden, Den Bos, Waalwijk volgen. Op de A20 hoek van Holland richting Gouden is een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. Er staat inmiddels 2 kilometer file en de rechterrijzoek is daar afgesloten. Door werkzaamhedenvertraging op de A28 assen richting Zwolle. Daar staat tussen Hogeveen en Zuidwolde 5 kilometer. En ook op de A73 richting Nijmegen wordt gewerkt. Daardoor staat het tussen Vierlingsbeek en Boxmeer 2 kilometer. Dit is Opium. Ja, u bent uh, terug uh, bij Opium vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Ik heb uh, twee gasten nog aan tafel. Ellen Ramme, die zit er uh, en die die zitten nog. En Hubert-Jan Henket, architect, die zit er nu net. Uh, ja, meneer Henket, even gefeliciteerd. Want aanstaande vrijdag wordt uw Fries museum wordt, uh, uh, geopend. Geopend, ja. Door, uh, door koningin uh, Maxima. Maxima ja. maar, maar het mooie is ook dat... Uh, we hoorden natuurlijk net dat uh, Friesland, of althans dat Leeuwarden... waar het staat, is, is culturele hoofdstad in 2018. Dus dat ja. een extra soort... Ja, hoe dan is het een kroon op het werk. Of, uh... Nou ja, dat is in ieder geval voor, voor Friesland is het natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, want dat is natuurlijk een uh, provincie die enorme problemen heeft door dus zijn krimp. Mm -hmm. uh, daar gaan, laten we zeggen, alle hersens lopen weg, enzovoort. Dus hoe zorg je dat die provincie weer, en dat soort problemen... Uh, een beetje onder de mensen komt? Ja. Dus dat dat gelukt is, is fantastisch. Hartstikke mooi. Goed, ik praat straks met u over het museum en over uw werk. Want er is ook een heel vrij boek verschenen... Waar nieuw en oud raken. Uh, heeft u, los van, uw, uh, van, van, van, van, van het Fries Museum... nog een tip, iets gezien gelezen, gehoord... waarvan u zegt, daar moet u vooral naartoe? Of... Ja, dat is natuurlijk een schot voor open doel in mijn geval. Want uh, ik kom net van de fundatie af... Waar, uh, wat ik, wat ik ja, gedaan ja. heb... en waar mijn zoon uh, een fototentoonstelling heeft... Pieter Henket... Um, en ga zeker kijken als culturele trip naar het museumkwartier in het bos. Ja, want dat heeft u ook gedaan. Dat heeft ons bureau Buurman en Kent ook gedaan. Ja. ja, en als u ja. nog een leuke theatervoorstelling in de Verkadefabriek wilt zien in de dat Bos. bos moet je heeft u ook, ook gedaan. Kijken, of of ja. het museum in Haarlem, ook altijd ja. de moeite waard. Ja. Zeker, goede <laughs> tips allemaal. Ja. Ellen Tindom, heb jij nog iets, uh, een, een tip, behalve uh, je eigen programma? <laughs> ja, daarvoor zit ik hier natuurlijk. <laughs> uh, maar ik zou, ja, ik ben een enorme fan van de Waddeneilanden. Ik zie dit de Great White open gaat beginnen, dus, uh, of dat is nu gaande, dat is op Vlieland. Dat is natuurlijk een zeer fijn, rustiek eiland. Ja. En dan kan je toch nog vertier hebben ja. als je wil. Ja. ja, Great White Open op Vlieland. Volgens mij is het wel helemaal uitverkocht, maar oh. het maakt niet uit. Vlieland is ook <laughs> buiten de Great White Open een prachtig eiland. Goed, uh, tijd voor de recensie. -lubiek.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 Met Gijspert Kamer. Gijspert is popjournalist van de Volkskant en elke beetje van ons. En wat wil je deze keer bespreken? Ik heb uh, drie net verschenen uh, prachtplaten, zou ik bijna zeggen. Door mij bewonderde artiesten, in ieder geval, die uh, nieuwe platen hebben uitgebracht: Arctic Monkeys, Evi de Visser en Gregory Porter. Ja, laten we met die Arctic Monkeys beginnen. Uh, uh, ooit uh, hadden ze, als ik me niet vergis, de best verkopende. De Butt-CD in, cd in, in Engeland, in in Engeland ja. Ja, ja. Dat was al in 2006. Inmiddels zijn ze vier platen verder. Dit is de vijfde plaat. Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen dat ik me, mijn liefde een beetje me kwijtraakt. Hun eerste twee platen vond ik zeer spectaculair. Uh, uh, hele opwindende rock roll met ook echt heel sterke teksten. Die mm -hmm. Alex Turner, de zanger, was toen pas 19 jaar toen hij begon. En uh, ik vind het allemaal wat, wat meer gewoontjes geworden de afgelopen jaren. En uh, dat vind ik ook een beetje een, een klein bezwaar toch wel aan de nieuwe plaat... M, die wel weer sterker is dan de vorige twee, yeah. maar ik mis een beetje de, de, de enorme energie van de eerste twee platen. Ook op deze platen Ze maken mooie liedjes met mooie koortjes, mooie facetten af en toe, en er zit af en toe een beetje een hip hop achtige uh, beat loopt er doorheen of een. Uh, het is best wel verrassend gedaan, maar al dat soort dingen worden de andere bands al meer gedaan. En dan denk ik van ja, jullie hadden echt iets te pakken. En gaat dat nou mee door of zo? Want, uh, als je bijvoorbeeld een band vergelijkbaar aan Arctic Monkeys... als Frans Ferdinand neemt, mm -hmm. die het laatst weer op Lowlands heel erg schitterde... die pakken wel weer die energie weer terug van hun uh, debuutalbum. En ik mis dat een beetje bij uh, Arctic Monkeys. Je zak er een beetje in dus. Een beetje wel. Uh, het, het is misschien nog even wennen. Uh, ik heb hem al echt wel veel, veel gedraaid. En ik denk iedere keer na zes nummers, het is goed. Maar het is niet helemaal mijn Arctic Monkeys. Have you got color in your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 on myself Monkeys van het album M met Do I Wanna Know. Dat was de eerste keuze van Gijsbert Kamer. Ja, matig zeg jij. Ik vind het heel moeilijk om te beoordelen aan de hand van één nummer. Maar ik ga er naar luisteren. In ja, het, is, het, is, het is goed hoor. Maar ja, ja, ja. Het, het, het, mijn, mijn, het is mijn band. Ja. En het is een ja. beetje jammer. jammer ja. Ja. M is verschenen op het platenlabel Domino Records in ieder geval. Dan de tweede keuze. Eefje de Visser heeft ook een nieuw, een nieuw album. Het is, ooit won ze de grote prijs van Nederland. Hè? Ja, als singer-songwriter. En uh, ze maakte twee jaar geleden een, uh, een mooie... Nederlandstalig album al koek uh, mm. en uh, daarmee toeren ze heel veel en ze is echt een enorme grote uh, attractie geworden in het live circuit en ook wel terecht. Ik vind de, de nieuwe plaat mooier nog uh, mooier een geheel dan de vorige plaat en wat ja de, de liedjes zijn heel mooi heel klein uh, een beetje melancholisch en een prachtige fluwelen stem van de uh, Visser zelf en wat natuurlijk haar toch wel wat haar bijzonder maakt is het feit dat ze Nederlandstalig zingt. Ja. Wat, wat zijn de onderwerpen die ze hebben behandeld? Nou het is associatief. Het zijn mooie... Uh, het zijn vooral hele mooie zinnetjes. Vaak, vaak zijn het maar enkele woorden. Alleen al zo'n titel als Het Is, wat gewoon de eerste twee woorden van het hele album zijn. Daar denk je al van alles bij. Dan denk je, waarom heeft nooit iemand dat eerder bedacht? Het is gewoon mooi. Het is. Het en, is. En dat klinkt al zo. Het is. Het is Ongeveer de avond Maakt niet veel uit Tot er niet toe. En je tekent ons reis van de. Het is, wat is dit mooi, zegt Ja, prachtig hè? Ja. Heel mooi, wat, wat, wat ijl gezongen en, uh, en die, die prachtige instrumentatie. En dat blijft ook een heel album, uh, blijft het houdt het vast, die sfeer. Die, die eigenlijk al meteen bij met de eerste woorden het is, uh, die, ze, die ze pakt. En dat, dat houdt ze heel mooi vast. En dat vind ik echt heel knap. Ik vind het ook zo, zo, zo, sowieso schitterend hoe ze met de taal omgaat. Er zijn maar heel weinig uh, popzangeres of popzangers die dat op een... Originele manier kunnen doen. Hmm. Nederlandse taal is vrij hard. In cabaret werkt het goed, maar in, in popmuziek en rock'n'roll werkt het vaak heel slecht. Maar ja. mensen als Spinvis en Roastbeef, die kunnen dat, vind ik, heel erg goed. Ja. En dat staat ze dus er heel mooi bij aan. Ja, ja ze komt overigens uh, in Opium Radio in, uh, in uh, oktober. 5 ja. oktober is ze te gast in uh, de Lamar. Dat is mooi. De laatste is uh, Greg Reporter. Dat is die man die met die, altijd met zo'n ja, met zo'n zo. Dat is een curieuze uh, uh, uh, hoofddeksel met zo'n waar ze zo van die flappen over zijn ja. oren heen zitten. En wat het nou precies is dat? <laughs> ik heb een keer gesproken, maar ik durf het niet te vragen. Had je de kans? <laughs> ja, had ik ja. de kans, ja. Maar hij heeft volgens mij een soort aandoening of zo. Uh, maar altijd, alle foto's zijn met die klep uh, ja. op. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij een heel mooie plaat heeft gemaakt. Een derde album. Een de, zijn eerste voor het uh, fameuze Blue Note uh, label. Liquid Spirit heet het album. Ik heb dat vorige album, Be Good, heb ik ja. grijs gedraaid. Heel Mooi, weer, ja. mooi was ja. Dat? ja, ja. ja. Uh, de, deze plaat is iets meer, gaat iets meer richting jazz. De, de, de, de vorige, dat was een hele mooie crossover naar het pop toe. -de. Dat doet hij ja. nog steeds heel knap. En... Uh, zijn stem is, is, vind ik echt, uh, is weer gegroeid, zeker in de ballads. Uh, er staan een paar hele mooie, uh, rustige nummers op. Maar ook, zoals het titelnummer, dat gaat even, dat heeft het een lekkere, uh, een beetje goede goed tempo. Unreroute the rivers, <laughs> let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand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 Dip down and take a drink. Je zingt veel, uh, jou, hoe zeg punch hier. Veel, veel, veel, veel ja. uh, uh, krachtiger ja, Dit moet me een beetje denken aan die oude dus mensen als... Uh, uh, Eddie Jefferson, uh, Oscar Brown Jr. Uh, dat, dat echt die oude... Die, ook die mensen die crossover maakten tussen Soul, Willem Blues en mm -hmm. jazz. En dat doet hij ook heel knap. Um, ik hoop ook echt dat hij voor veel mensen kan het een introductie zijn tot de jazz. En aan de andere kant hoop ik dat hij ook de, de, de, naar de pop toe gaat. Want uh, ja, in de popmuziek kunnen we dit soort mensen ook, wel, kunnen we ook goed gebruiken... als je een John Legend neemt of zo. Ik vind deze plaat veel sterker dan wat John Legend nu doet bijvoorbeeld. Maar ik verwacht echt dat hij uh, op eigen houtje... in echt grote zalen gaat voltrekken met de Greg Reporter met zijn derde album Liquid Spirit. Uh, en dat is uitgekomen op dat uh, legendarische Blue Note label. Gijs van Kamer, dank Graag gedaan. Ja, en het is uh, inmiddels, uh, hoe laat is het? Het is bijna kwart voor vier. Uh, u luistert naar Radio 1, naar Opium Radio. Straks praat ik met uh, Hubert-Jan Henkett, de architect, over zijn werk en over het Fries Museum. Dat aanstaande vrijdag door de Koningin wordt geopend. Maar eerst uh, nog één keer in de Grijthoek Festival in Wommels. U weet wat u te wachten staat, Van ze zijn er nog. Hier, Trip, hier is Einstein Barbie.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 I'm a warm and sunny like sundays days like waves away by salty lips and sky and I can touch whatever I want whatever I want and I want and I want I want, baby, I want Dankjewel Stella en Bent, Einstein, Barbie. Trip was dat. Het is voor een architect een meer dan aardige aardig score. Drie musea van jouw hand die in één jaar openen. Mijn volgende gast, Hubert-Jan Henket, die presteert het mooi. Eerder dit jaar was hij al bij toen er een lintje werd doorgeknipt... voor het museum De Fundatie in Zwolle. We hadden het er net over. En het museumkwartier in Den Bos. aanstaande vrijdag... opent Koningin Maxima het nieuwe Fries museum in Leeuwarden. U begint aardig de koninklijke familie aardig te kennen. Want prinses Beatrix die, die uh, opende uh, die heeft, uh, Zwolle en, uh, en Den Bos. Ja. Ja. ja. En dan nu vrijdag de koningin. Ja. ja. Dat is, een mooie reeks. Ja, dat is een mooie reeks. Ja, wat moet je er verder van zeggen? Dus ja. En dan is er ook, ook nog een lijvig boek verschenen... Uh, waar nieuw en oud raken. Wa waarin uw ideeën over uh, architectuur uh, uh, staan, zou je kunnen, kunnen zeggen. Ja. Waar uh, ook de opdrachten die gerealiseerd zijn en niet gerealiseerd zijn... Uh, elkaar afwisselen. Uh, is, is het een soort verantwoording wat u betreft? Ja, ja. eigenlijk wel. Ja? Want uh, kijk, als architect ben je natuurlijk toch bezig... met uh, je eigen gedachten vorm te geven... En je hoopt dat dat in de, in de samenleving uh, aanslaat. Maar dat je, ja, op mijn leeftijd, ik ben 73, dus ik vind dat je op een gegeven moment toch uh, eens moet zeggen van waarom je, heb je dat allemaal zo gedaan. En uh, wat je hoopt dat er van terecht gaat komen in de wereld. Ja, dus uh, je hebt tenslotte een morele verantwoordelijkheid. Ja, voelt u dat zo? Maar wel degelijk, ja. Ik vind, uh, ik zie mijzelf als, dat is niet alle architecten denken zo... maar ik, ik vind dat een architect goed dienstbaar te zijn aan de samenleving. Mm -hmm. Dus de samenleving is voor mij het uitgangspunt. Ja, want je, en staat niet op, als kunstenaar. je staat het ons natuurlijk wel op met allerlei dingen... die er voor heel lang staan, als het even ja, meeziet of tegen. Nou, ja. dat is het punt. Uh, kijk, als je een, als je een uh, boek schrijft, dan kun je gewoon weggooien... je is het niet mooi, vind. Een schilderij hoef je niet naar te kijken. Muziek hoef je niet naar te luisteren, kun je afzetten. Maar een gebouw, daar moet je gewoon langslopen en, en dat moet je gewoon accepteren... of je het wil of niet. Ja. Nou, dus dat vind ik een hele andere verantwoordelijkheid. Ja. Er staat een, een, een zin in die ik regelmatig tegenkom in het boek... die uh, luidt als volgt. Doe meer met minder, maar niet minder. Ja. Is dat een soort adagium? Is dat een stilregel oh ja, voor u? Beetje. Um, doe meer met minder is natuurlijk een... Uh, laten we zeggen, ecologisch een heel verstandig standpunt. Uh, maar... Wij zijn ook met dromen bezig. We zijn ook met beleving bezig. En uh, ik vind dus dat je, laten we zeggen, moet proberen om zo min mogelijk spullen te gebruiken, zo min mogelijk energie te gebruiken. Aha. Maar het moet mensen wel aanspreken. Um, want anders dan, dan krijgt het geen betekenis, krijgt het geen beleving. Uh, en daar gaat het tenslotte om. Ja, dus je moet wel een beetje uitpakken. Het opwekken van dromen. Ja, mooi, mooi gezegd. Dat doet, dat doet de fotograaf ook. Dat doet uh, Ellen ook. Ja. Die probeert je toch even ja. naar een hoger niveau te krijgen. Ja, ja. Dat doet uh, iedereen die hier uh, te gast is in programma, programma's ongeveer. Ja. Uh, um, we, we lezen ook, dat is heel leuk, in, in het boek uh, vertelt u ook hoe u de verschillende opdrachten verwierf. U weet ook vaak ook nog precies waar u was toen u ja. gebeld werd met ja. de vraag van, wil je wat uh, voor mij doen? Uh, bij het Fries Museum bijvoorbeeld reed u op de A2. Ja, ik reed op de A2. Nou moet je voorstellen. Uh, ik reed op de A2 en daar was een meneer en die belde mij en die vroeg of ik de Abe Bonnema stichting kende. En ik zei nou, Abe Bonnema ken ik wel, maar ik ken de stichting niet. Ja, de architect hè Bonnema. Ja, um, architect Abe Bonnema. En toen zei hij, nou, die heeft een legaat aan u achtergelaten. En dat was, uh, uh, er waren drie voorwaarden. Eén was, uh, het, er moest een nieuw museum, nieuw Fries museum gebouwd worden. Het tweede was, het moest op of aan het Zeeland. En het derde was dat ik de architect was. Dus ineens viel daar 40 miljoen euro in mijn schoot. Nou, dat is niet iets wat je tijdens het rijden zomaar altijd nee, uh, voor je, je, weet je tegen de vangheden. Dus ik zei tegen die meneer, vindt u het goed dat ik even je hebt de parkeerplaats een parkeerplaats opzoek. Ja. En dan bel ik u even terug. Ja. En toen vroeg hij is alles duidelijk. Toen zei ik, nou, als u het niet erg vindt, herhaal het nog een keer, want ik geloof het niet helemaal. En toen heeft hij het herhaald. En toen heb ik dus gezegd: ja meneer. Ja. Dus dan heb ik het geaccepteerd. Maar dat betekent ook? je krijgt dan ook wel een enorme verantwoordelijkheid op je schouders. Want uh, ja. Uh, ja. Uh, ja, dat, dat, dat, is, in elk met, gebouw. dat met... is in elk gebouw. Je, ja. je, je neemt natuurlijk toch een, een, een verantwoordelijkheid... ten aanzien van geld, ten aanzien van tijd, ten aanzien van de plek... De ten plek. aanzien van de mensen die naar moeten kijken. Want dat schijnt dat in Leeuwarden de mensen niet allemaal stonden te springen. Of? Helemaal. Waar lag dat, dat was het aan? gekke. Waar lag dat aan? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, als ze nu maar vrolijk zijn en uh, vieren dat Abel Bonnema... want je moet je toch voorstellen dat, een, dat iemand zo vrijgevig is om 40 miljoen gulden, dus 18 miljoen euro, aan de stad te bieden... om daar een cultureel ja. centrum te maken. Nou, ja. dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Dus daar moet je alleen maar dankbaar voor zijn. Ja. Dus we, we, we, dat moet gevierd worden. We, we hebben op de, de, de site uh, van, uw, uh, uh, van uw bureau kunnen we uitgebreid zien... door, door allerlei, uh, uh, hoe noem je dat... Uh, uh, uh, Animatie? Animaties. Animaties, ja, heet het woord. Ja. Uh, uh, hoe, hoe dat museum eruit ziet, het is, het is nu ook nou, bijna klaar natuurlijk. Ja, Ze zijn ja. aan het stofzuigen bij wijze ja, van spreken precies. voor aanstaande vrijdag. Maar, hoe, hoe ziet het eruit? Wat, wat, wat zijn de sterke kanten? En, en... Nou, u moet zich voorstellen dat Abel Bonnema vond dus dat dat uh, op of aan het saailand moest komen. Nou, dat saailand in Leeuwarden was een hele lelijke ruimte. Uh, dus wij hebben, het eerste wat we gedaan hebben is dat dat gebied verkleinen, zodat je dus een mooie soort huiskamerachtige plek krijgt, en zoals je in Zuid-Europa, zeggen, mooie pleinen aantreft. Ja. Daar hebben wij tegenover het eh, Paleis van Justitie, wat een wat een soort tempelachtig ding is. Uh, hebben wij het Fries Museum neergezet als het andere openbaar gebouw. Dat we zeggen die twee polen in, die, in dat plein. Mm -hmm. En dat is in principe, hebben we gezegd... de begane grond moet zoveel mogelijk open zijn, zodat mensen... Veel glas, hè? Veel glas, ja. en, maar dus is ook een doorgang... zodat, er een, uh, zodat mensen mm -hmm. door het gebouw heen durven te lopen... Uh, naar een winkelcentrum wat erachter ligt. Dus mm -hmm. je loopt van de markt gewoon door het museum heen... naar een volgende plek in de stad. Uh, er is een opgang van de parkeer... Garage daar beneden, ook in het museum, allemaal. Er is het filmhuis is er gekomen uh, en een café, zodat je dus zoveel mogelijk mensen probeert te betrekken uh -huh. bij cultuur. Uh, ik hoorde eerder in uw uitzending dat uh, kunst hoeft niet altijd, uh, laten we zeggen, voor iedereen te zijn, maar je probeert wel iedereen te interesseren. Dus wat wij gedaan hebben is laten we zeggen, beneden is de gewone cultuur, zeg maar. Eh, van het winkelende publiek. En dan ga je naar boven en dan kom je dus in de wat hogere cultuur. En daar trek je terug, daar ja. contempleer je, daar kun je, laten we zeggen, bezig zijn met kunst zoals je dat normaal gewend bent. Ja. Dus we proberen juist die mix te krijgen. Ja. En dan een overhangende luifel grote... En dan zit daar een gigantisch dak overheen. Ja. Om laten we zeggen, alle plekken in de stad een beetje bij dit hele gebouw te trekken. Zodat het echt, wij hopen, uh, toch een van de huiskamers van de stad wordt. Ja, nou, u, u had ook graag de verdere inrichting van het plein gedaan. Maar dat ja. is aan uw neus voorbij gegaan. Dat ja. is aan ons neus voorbij ja. gegaan. Is dat, vindt u dat uh, heel vervelend? Of zegt u van, nou ja, jammer. Ja, nou ja, goed oh, die... is jammer. Ja, ja. En uh, dat, is een, dat is verleden tijd. Ik heb het opgeschreven en daar mis het klaar. Ja. Is het een typisch uh, Henketgebouw geworden wat u ja. betreft? Ja, ja. Men zegt van de fundatie in Zwolle dat dat niet typisch een gebouw van mij is. Ik vind van wel, maar goed, dat is een hele ander, heel andere vorm gebouw. Ja, want dan heeft u een soort, soort, een soort groot ei bovenop ja. opgelegd... op een heel plasticistisch ja. gebouw. Op een, uh, op een tempel, ja. ja dacht maar, u, doe eens gek? Of? Nee, helemaal niet. Nee, kijk, de, de, het, het, het ligt namelijk op een prachtige plek... Uh, tussen de, zeggen, de naar binnen gekeerde binnenstad... Uh, en een... een uh, Engelse landschapstijl uit, uit de 19e eeuw. Dus we zeggen aan de ene kant die naar binnen gesloten stad. Aan de ja. andere kant die moderniteit van de 19e eeuw. Naar buiten, dynamisch, nieuw. Nou, en precies op die, op die scheiding ligt dat tempeltje. Dat oude gerechtsgebouw. Ja. Uh, wat als een klassicistisch symmetrisch gebouwtje gemaakt. Is. Nou, uh, Oorspronkelijk wilde het museum iets te aanbouwen. En ik zei dat moet je niet doen. Want dan gaat de symmetrie eruit. Uh, daaronder kon ook niet, want er zitten allemaal funderingen. Aha. Dus toen dan maar de lucht in. dacht ik de lucht in. Nou, er zijn, dan zijn er twee keuzes. Of je maakt er een rechthoekige doos van. Ja. Of je maakt er een mooie, mooie bol van. Uh, een soort, soort, soort, soort rugbybal. Nou, dat hebben we gedaan. En dat, uh, dat werkte eigenlijk prachtig. Ja, met een heel enthousiaste directeur, Ralf Keuning, die, ja. die, die heel erg blij is. Leuk. Ja. En het leuke is dat u, u, uw zoon, die heeft nu een tentoonstelling in, in, in, in dat ei in, feite. in In dat ei. En ja. dat komt omdat uh, de fotografen onder het gezelschap die begrijpen dat. Kijk, zo'n gebouw, is, uh, als het nieuw is, daar zit heel veel vocht in. Dus dat vocht moet eruit. Uh, Daar kun je dus geen bij de opening, als je dus snel dat ding open wil. Kijk, het Friesmuseum hebben ze gewoon een half jaar gewacht totdat tot, dat tot vocht eruit ja. dat is Hier hadden ze er geen tijd voor. Dus toen, uh, is er, toen heb ik gezegd: Nou ja, dan kun je eigenlijk het enige wat je kan doen, is fotografie, want dat kan daartegen. Mm. Eigenlijk. Huh? Ja, dat is het leuke vraag. Dus voor de, die, de, die, knikt, die die geeft u gelijk. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Zijn er nog, want we zijn aan het einde van het gesprek, zijn er nog dromen uh, of gebouwen waarvan u zegt: Ja, dat. Dat wil ik nog wel even onderhandelen. nemen. Ja, het Rijksmuseum had u graag gedaan. Het Rijksmuseum had ik graag gedaan, maar ja, dat heb ik verloren. En de ja. Stedelijk heb ik ook verloren. Ja. Dus, ja. Uh... Maar, is er nog een droom? voor in Den Haag moet misschien? Nee, ach, weet je, in ons vak is het leuker. Het komt gewoon op je weg. Uh, dus we zien wel. Ja, gewoon veel op de A2 rijden en dan... Uh... Ja, precies, en dan wachten wat word, er gebeurt. Word je wel weer een ja. keer gebeld. Maar ja, we hebben dus nu het Fries Museum. En daar hopen we dus van dat dat... Uh... Een succes, hoor. Ja. Aanstaande vrijdag, dan wordt het geopend. Ja. De eerste expositie, die, uh, dat weten we ook al... die is samengesteld door Jort Kelder. Die heet Oud geld, ons kent ons in de Gouden Eeuw. Goed, dank u wel ja. dat u er was. En het boek moet ik nog even melden... want het boek uh, Waar nieuw en oud elkaar raken... is verschenen bij uitgeverij Lecturis. Ja. Hubert-Jan henk uh, uh, dank u wel uh, voor, voor uw komst. Kun, stra u, straks, ja, uh, straks na, uh, gaat u nu ook weer reden over de A2 of een andere ja, ja, ja, ja, ik ga weer uh, terug naar Baden. Uh, ja. wie, wie weet hij de beeld. Ja. Goed, straks na het uh, journaal van uh, vier uur, dan uh, is open hier maar nog een, uh, een half uur... dan uh, bel ik straks met, met Marjan Mudder, die is te zien op het Zeeland Nazomerfestival... Uh, in een voorstelling van Gorky uh, door het Wout-ensemble... En verder nog, uh, uh, even kijken, wat doen we nog meer? Oh ja, de 80 seconden natuurlijk hebben we ook nog. En de Barbara Stok die komt langs en Marijn Rademaker danser... die komt ook vertellen over het gala vanavond voor het Nationale Ballet. Dat allemaal en nog veel meer straks, na het journaal van 4 uur. Tot straks. Opium. Adel. In vroege vogels op safari in je eigen tuinreservaat. Kijk, kijk, kijk, een hegemus. Nee, het is een huismus. Uh. Daar een, een... kou.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 Goed thinking, Dit is Radio 1.